De kwaliteit van de analisten onder de maat. Verder heeft de AIVD nog veel last van een flinke bezuiniging... die een paar jaar geleden werd doorgevoerd. Bij demonstraties in Breda zijn zeker twintig betogers opgepakt. Ze protesteerden tegen anti-islambeweging Pegida. Die hield vanmiddag een demonstratie tegen het asielbeleid in Brabant. Er was afgesproken dat beide groepen niet bij elkaar mochten komen. Maar dat gebeurde toch, waarna het uit de hand liep. Er werd met stokken geslagen. Ook vlogen er stoelen door de lucht. De politie moest uiteindelijk ingrijpen. Het oude dierenpark in Emmen is voortaan een stadspark... waar iedereen kan wandelen en fietsen. Vanochtend is het park officieel geopend. Het is nu van de gemeente Emmen. Die wil in het park de sfeer en het karakter van de oude dierentuin behouden. In het Pinksterweekend hebben jongeren daar nog flinke vernieuwingen aangericht. Ze sloopten dierenverblijven en sloegen wasbakken en spiegels kapot. De afgelopen weken is hard gewerkt om de schade te herstellen. En de Nederlandse hockeysters zijn de strijd om de Champions Trophy begonnen met een zegen. Nieuw-Zeeland werd met 6-2 verslagen. Maartje Paume scoorde 4 keer en Kelly Jonker 2 keer. En Max Verstappen gaat morgen als negende van start in de grote prijs van Europa. De Formule 1 race is voor het eerst in Baku, in Azerbeidzjan. Nico Rosberg vertrekt vanaf pole position. Het weer vanavond en vannacht overal zo goed als droog. Morgen vooral in de middag flinke periode met zon. Het wordt zo'n 18 graden. En dit was het in de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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro-breakdowns. I need to know. Me I need to know. Dus ja, gaat er wel eens wat, uh, wat dingetjes, girl, kleine dingetjes fout, I gelukkig. Dit was Mark Anthony en I Need To Know. En voor degene die het willen weten, IJsland tegen Hongarije, tweede helft is nu net begonnen. En uh, ja, het staat 1-0 voor IJsland. Ja, 1-0 voor IJsland. We gaan lekker verder met een Nederlandstalige plaat. En die is van Wesley Klein. En laat mij mezelf maar zijn. Entertainment for you. Meer dan radio. En welkom natuurlijk bij het derde uur van ZFM Entertainment for you. Met Fred Tij. Daar sta ik dan. ik verlaten Wat heb ik fout gedaan? Nee, ik had echt niets in de gaten. Waar is het misgegaan tussen jou en mij? Was het mijn ego soms Of even daar niets mee te maken? Dacht dat je van me hield. Maar je bent mij kapot aan het maken Ja, ik zou eenzaam zijn Maar ik red me wel Laat mij mezelf maar zijn Ik heb het altijd zo gedaan Gewoon mezelf zijn Ik ben een Gaan, maar ik heb niemand pijn gedaan. Laat mij mezelf maar zijn. En al gaat het soms verkeerd, ik zal altijd verder gaan. Ja, dit is wie ik ben. En niemand krijgt me klein, ik zal altijd mezelf zijn. Of we staan nog klaar, dus laat mij verder met rust. Je hebt het voor elkaar, ik heb je voor de laatste kust. Als je maar nooit vergeet, hoe het is gebeurd. Ik ben altijd zo vandaag, gewoon mezelf zelf zijn. Ik ben mijn leven lang, mijn eigen weg maar ik heb niemand pijn gedaan. Ja, prachtige plaat, Wesley Klein. En laat mij mezelf maar zijn hier bij ZFM. We gaan lekker verder met uh, King Afrika en... Oh, la bomba! bomba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy ja, Y aquí se viene Azul Azul con... la cabeza un movimiento sexy un movimiento sexy una mano en la cintura una mano en la cintura. Hé, hey, Fred hij hey. draai nog eens een plaatje. De zon die staat te stralen, het strand weer afgeladen. De lucht die is zo hemelsblaad. Rassen vol met mensen, wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Voor net maar altijd zomer zijn. Geen mens kan mij iets maken, ik schreeuw het van de daken. Oh, wat voelt de zomer fijn? Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van jou. We gaan jagen, nu is die tijd weer hier, samen in de zomerson. We zitten heerlijk buiten, we zijn niet meer te stuiten. De drank die wordt weer koud gezet. Die te geloven, de nacht zal wat beloven. Tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, die moeten we opdrinken. De nacht is niet van korte duur, laat de snomen komen. En uit mijn dromen gooi alles van je af zonder een pardon. Al die warme dagen ons s' te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier samen in de zomerzon. Tot in de later uren, gooien alles vanaf zonder een pardon. Al die sfeer nachten, het was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier. De favoriete plaat op de radio? Dat kan! Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via Ja, dat is. De Radio Mix. IJsland tegen Omgraaien. Momenteel bezig, 66 minuten. En uh, ja, het staat nog steeds 1-0. We gaan verder met uh, Arish en Helena. En Broken Angel. I'm so lonely, Broken Angel. I'm so lonely, listen to. I'll you. Jij denkt toch niet, Catharine Hultes... ook in de Entertainment... en uh, Dutch Top 5. Ja, en dat allemaal weet ik niet in welke plaats... maar dat zie je gauw genoeg. Morgen, daar staat hij uh, er weer op... de nieuwe Entertainment Dutch Top 5. Op, uh, op Facebook kunt u die uh, bezichtigen... en eventueel op de Google Plus natuurlijk. We gaan lekker verder... met uh, yeah, 24-7. ZFM. De zender van Zandvoort en Omstreken. Is het? you want from me With the sound I wanna let you know I'm not a fool for you I will show you What you need to do Boom, my heart is pumping And just for you It is jumping I wanna take you here I want take you there Every day we'll be humping One time, two times Tell ya Gimme, gimme your love And I'll hold ya Make up your mind Cause I need to know Where to go oh, oh. En is it love? Ja, dat allemaal hier bij CFM Zandvoort. En even kijken hoor, wat gaan we doen? We gaan uh, ja, het plaatje draaien van Karin Goverde. Ja, die hadden we dus uh, straks uh, aan de telefoon... Om, uh, rond de klokjes van half zeven was dat in twee uur. En uh, ja, we zouden hem ook nog eventjes in het Engels gaan draaien. When will you learn to love? I failed to burn desperate endeavor Even real love cannot survive your selfish games Though my intention was to stay with you forever I'm giving up on us We'll go our separate way When will you learn to love? When will you learn to love? You'll find out soon Enough The lack of love will tear yourself Karin Golverde en uh, When Will You Learn uh, To Love. Ja, en uh, we gaan een uh, plaatje draaien. Eigenlijk een, een klein beetje, een verzoekje van, uh, van uh, mijn welgeleerde, uh, wel, gelegen, uh, wel uh, collega, uh, laat ik het zo zeggen. Ja, Albert-Jan. En uh, hij wilde graag een plaatje horen. Saskia Sovel. En jij en ik, nou, je komt hier komt hij hoor, Albert-Jan. En Maris. Door Deze keer Lekker Niet niet. Zeker weten Eventjes lekker wegzwijmelen, wegdromen Hier met, uh, met, uh, met Entertainment voor You natuurlijk uh, Op die 106.9 We gaan lekker verder met een uh, Nederlandstalige plaat en We blijven even in het uh, Nederlands En dat is Frans Duits, een, uh, een lekkere ouwe Wat uh, moet ik doen Ik weet het ook niet hoor. Ik hoop dat u geslagen was, Albert Jan. En maar eens. Samen na het geluk. Nog zijn dat alleen maar dromen. Samen voor altijd. Ik hoop dat dat gebeurt. Samen na het verdriet. Wat nog voor ons zal komen, samen alles doen, voor ons gaat niets meer stel. De zender van Zandvoort en omstreken. Kikaloor. Ja, voor iedere die het wil weten. In de 87e minuut heeft. Uh, Hongarije gescoord, dus uh, staat nu 1-1 IJsland-Hongarije. waren. Rocks van en een ticket naar de zon. Nou, lekker hoor. We gaan verder met Disco Inferno en de Tramps. Tramps en uh, Disco Inferno We gaan uh, verder met uh, Mireille Mathieu en Patrick Duffy Je kent ze vast nog wel uit, uh, uit de serie Dallas Dus uit de uh, lang vervlogen tijden Bobby, uh, Bobby Ja ik weet alleen zijn, naam, zijn voornaam nog Bobby Nou ja, goed, gaan we luisteren A great man once said, winter never fails to turn into spring, and though we're so different, you and I, when we're together, even the cold of December feels like the middle of May. The green. Patrick Duffy en Together We're Strong Oftewel, uh, samen zijn we sterk Zo, so, het zit er dan weer op Drie uurtjes uh, Entertainment for You Ik moet zeggen, ze zijn vervlogen Voordat je er in hebt Maar oh, wat was het weer gezellig vanavond. En vanmiddag een stukje natuurlijk. Ik hoop in ieder geval dat u genoten hebt van de muziek, net zoals ik. Helaas, Kee van Raamsdonk, ja, hij heeft, uh, heeft er niet gered naar de studio. Volgende keer bijten. Ik zou zeggen, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Een hele fijne avond en een heel goed weekend. En morgen natuurlijk een fijne vaderdag en geniet van het weer. Ik zou zeggen, tot volgende week groetjes. Joep, en de Muisel.